Uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. In de Oost-Oekraïnse stad Donetsk zijn ruim 100 gevangenen... uit een zwaar bewaakte gevangenis ontsnapt. Het gebeurde afgelopen nacht toen de gevangenis door een granaat werd geraakt. Eén gevangene kwam daarbij om het leven, drie anderen raakten gewond. De granaat was afgevuurd bij gevechten tussen het Oekraïnse leger... en de pro-Russische separatisten...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 Morgen wordt een rapport gepresenteerd over gevechten vorig jaar tussen aanhangers van de afgezette president Morsi en leden van de veiligheidsdienst. Er vielen tientallen doden. Human Rights Watch wilde bij de presentatie zijn. De directeur en de medewerker van de organisatie zijn geweigerd om veiligheidsredenen, zeggen de Egyptische autoriteiten. Bodemonderzoeker Fugro heeft een zwak half jaar achter de rug. De omzet steeg wel licht, maar het bedrijf leed een nettoverlies van 268 miljoen euro. Vorig jaar werd over dezelfde periode nog een winst van 109 miljoen behaald. De winst verdampte door een eenmalige afschrijving van bijna 350 miljoen euro. Door de economische malaise is er minder vraag naar bodemonderzoek. Vorige week kreeg Fugro van de Australische overheid de opdracht... om te zoeken naar het verdwenen vliegtuig van Malaysia Airlines... dat in maart waarschijnlijk ergens in de Indische Oceaan is neergestort. Het weer, zonnige periode, maar ook een paar buien, mogelijk met onweer. En er staat een harde zuidwestenwind. Het is vanmiddag zo'n 20 graden. Morgen en woensdag verandert er weinig. Dit was het NOS -jouden. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Files in de Randstad staan op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Er staat twee kilometer bij Muiden. En op de A27 Breda-Utrecht staan in beide richtingen voor de brug Gorkum. Files met een lengte van twee kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 the day.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 Sail on home, sing la la